Hallo. Ja? Hallo, ja, met Carver. Met Hildo Wilkins? Ja. Ik heb een boodschap voor je van Interpol. Ja? Ze weten niet zoveel Max Anselmoos, maar hij zal waarschijnlijk wel een andere naam hebben aangenomen. Uh, nou, zeg dan tegen Guffy dat uh, Anselmoos in Hotel Bernina in Genève heeft gelogeerd op de Place Cornavin 22. Dat hij tussen de 30 en 40 is en een kleine witte poedel bij zich had. Hm, nou, dan weet jij meer dan zij. <laughs> oh ja, en verder heeft Julie Young Brown gebeld uit naam van haar vader om te weten te komen waar je in kan logeert. Nou... Ja, je kunt er dus zeggen dat ik hier ben in uh, Hotel Majestic. Ja, mooi zo. Oh. Ja, binnen. Zeg, meneer Kaver, hier is mijn kaart. Eh, laten we er nou niet weer mee beginnen, meneer Jimbo Alakwee. Nee, nee, niet Jimbo, meneer Kaver.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 Oh, wat enig om met je kennis te maken, Rexie. jongen. Eh, ze is toch niet echt... Eh, Jip is het wel, deel deel met al die tanden en die lengte in dat figuur en... Eh... Dat is mijn assistente, juffrouw Panda Bubakar. Let u maar niet op haar. Vanavond is ze blijkbaar door het dolle heen. Panda heeft honger. Panda wil ma. Panda doorzoekt kamer. Allee. Ja, voor mijn part doorzoekt ze de kamer. Maar als ik vraag me, wat zoekt ze eigenlijk, behalve een man natuurlijk?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 Mama ziet het aan zijn oogjes. Ja, dat is de deur van de badkamer. Weet ik, jongen, weet ik. Ik zal je bad laten verlopen en je daarna heerlijk droog wrijven. Kom mee, panda. Als ik de wagen heb geïnspecteerd, zal ik de sleutels terugbrengen, meneer Kaver. En als u Juffrouw vrouw Zilia hebt gesproken... moeten wij eens als mannen onder elkaar praten. Dat zou in uw voordeel kunnen zijn...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 Op een foto is de waarde sentimenteel. Dan komt u toch maar een drankje halen. Ik verveel me dood. Tot straks. <tys> <tys> <tys> <tys> Wat moet het gaan voorstellen als het af is?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 Als er ooit een meisje is geweest dat een man nodig had, dan is zij het waarachtig wel. Ik durfde wat onder te verwedden dat ze er een heeft ontmoet. Dat ze haar in de steek heeft gelaten. Voor de eerste keer in haar leven is ze stralend en in de zevende hemel. En dan opeens, bang, schoft, laat haar zitten. <laughs> Zo zijn ze allemaal zelfs de aardige kerels. Maar zij miste ervaring om zich eroverheen te zetten. U zou een eerste tiefmoeder zijn. Echtgenoten. Dat is het enige waarin ik geïnteresseerd ben. Weet u... Ik dacht dat het goed zou gaan met Heisenbach. Maar hij ging er kwalijke gewoontes op nahouden. En toen ik hem die had afgeleerd, werd hij een teruggetrokken man. Ging hiervoor uit Japan verzamelen en een ander spul. Toen heb ik hem maar de brui aangegeven. Blijft u, u lunchen? Nee, dank u. Daar heb ik helaas geen tijd voor. Dan zal ik u laten terugbrengen. Dank u.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 De regie had Hero Müller.